Goedemiddag, luisteraars. Ik ben vandaag begonnen met Direct Soldier One. De volgende is Douwebop. This world is our home. Alright. Boots on the ground, hard in the sky. I'm living life, not asking why. Wasn't raised on open fields or underneath the big blue skies. I haven't seen the world from every side, but I felt the rain, I felt the tide.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 day, My hopes grow dimmer As I watch life and love passing me by And the life I live is empty and so lonely But you just live for her and slowly let me die Het was Jim Reeves met A Letter to My Heart. 3 in 1 Robert Long, pseudoniem van Jan-Gerrit-Bob Arendt Leverman, geboren in 1943 en overleden in 2006, was een Nederlandse zanger, schrijver, componist, cabaretier en radio- en televisiepresentator.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 Wat had je eigenlijk verwacht? Je kleurde diep tot in je nek, als vriendjes riepen: Mij de gek! Omdat je wist: Met vissen had men jou gemist. En liever had jij ook gevist.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 Zijn. Drie in één.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 Dus gewoon.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 Vanmorgen vloog ze oog Zoals een eeuw soms op de wind Zonder bewegen De vleugels wijdgespreid Op eigen kracht de mens ontstegen En dan een knal en verder niets Niet eens een schreeuw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 Somebody play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 Bezoek ook eens de Facebookpagina van de Breikkunstenaars. Meer informatie via Marieke Langeveld. Rob de Nijs, Deze Zee.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 Ligt zijn niet het zout Zomer of winter, altijd weer ZFM. Dit was Redbox met For America. Yesterday, yesterday, yesterday. yesterday. The Boomtown Rats is een muziekgroep rond de Ierse zanger Bob Keldorf. Opgericht in 1975 in Dun Laoghaire, Country Dublin in Ierland. De oorspronkelijke naam van de groep was The Nightlife Trucks... Later veranderd in de Boomtime Rats. Hier zijn de Boomtime Rats met I Don't Like Monday. Tips do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 Light en shadows.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 No!